11 uur. Waterwal moet met het RWS-journaal. Sommige plaatsen in het land dreigt een tekort aan kinderopvang, waarschuwt de brancheorganisatie. Uit onderzoek blijkt dat de kinderopvang door de afnemende vraag steeds meer financiële problemen heeft. Daardoor gaat ook de komende tijd waarschijnlijk een groot aantal bedrijven failliet. En dreigt volgens de brancheorganisatie vooral in het oosten van het land een tekort. Gemeenten moeten bijspringen om gaten in de opvang te voorkomen. En banken moeten sneller geld uitlenen aan noodleidende opvangbedrijven, vindt de brancheorganisatie. Een bedrijf met 8000 eenden in Barneveld wordt uit voorzorg geruimd. Er is geen sprake van vogelgriep, maar het bedrijf is wel bezocht door een vrachtwagen die eerder een besmette eendenboerderij in Kampervin heeft aangedaan. Staatssecretaris Dijksma wil geen enkel risico nemen omdat de eendenboerderij in Barneveld midden in een groot pluimveegebied ligt. Ze wil naar eigen zeggen alles doen om een vogelgriepuitbraak als in 2003 te voorkomen. Productiebedrijven en maatschappelijke organisaties zien weinig in het plan om zelf programma's te maken voor de publieke omroep. Staatssecretaris Dekker praat maandag in de Kamer over het openbreken van het omroepbestel door externe partijen toe te laten. Uit een onderzoek van Trouw blijkt dat bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds zich niet geschikt vindt om tv-programma's te maken. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab heeft volgens de politie in Kenia... een bus gekaapt en 28 inzittenden vermoord. De bus werd op weg naar Nairobi door gewapende mannen aangevallen. Vervolgens zijn niet-moslims doodgeschoten, zeggen Keniaanse agenten. Schaatsen Marit Leenstra heeft bij de 1500 meter... op de wereldbekerwedstrijden in Zuid-Korea... favoriet Irene wust verslagen. Leenstra won goud, wust zilver. Bob de Jong heeft goud gewonnen op de 10 kilometer... Voor de 38-jarige de Jong is het de eerste overwinning op deze afstand sinds maart vorig jaar. Het weer in de loop van de dag wordt het overal droog en breekt de zon af en toe door. Het is 10 tot 14 graden. Morgen ongeveer net zo warm, maar s'avonds wel kans op regen. Dit was de ZFM. ZFM. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack-tafels. Kom eens langs, de entree is gratis. De ANWB Autoverzekering slaat je niet alleen af voor jezelf. Nu maar Oké. Okay. Ja! Ontvang nu, naast een goede service, één jaar gratis inzittende verzekering. Bereken snel je premie op anwb.nl slash autoverzekering. ANWB brengt je verder.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 If you were some spearheaded guy, I would listen to what you have to say, but you're just some in case. live vanuit Hotel Hoogland. Tegenover ons, Joop Berendsen. Oh ja, ik, uh, ik ga met u praten over, uh, samen met Irene, over ja, OPZ... over een krantartikel, over wat er allemaal gebeurd is de laatste tijd. Ja. Kortom, een uh, open gesprek. Ja, okay. uh, laten we bij, beginnen bij het begin. Uh, schaduwraadslid, hè, of officieel geweest, maar dat beviel niet zo goed. Dat beviel uh, helemaal niet goed. Uh... Zoals ik ook in het krantenartikel uh, heb aangegeven. Uh, en daar wil ik toch nog even wat uh, op reageren als dat mag. Ja, uh, Er staat in de kop uh, staat van uh, lid, oudere partij uh, verlaat partij uit onvrede. Nou, ik ben helemaal niet weg uit de partij. Ik ben alleen, heb ik mijn uh, bijzonder lidmaatschap uh, van de raad, heb ik uh, opgezegd. En dat heeft uh, meerdere redenen. Punt 1 was ik niet zo erg gelukkig met het hele, de hele gang van zaken rond het aftreden van Han Cohen als, uh, als wethouder. Ik vond dat de wijze waarop dat gebeurd is uh, niet in overeenstemming met in ieder geval mijn ideeën uh, hoe dat uh, had moeten gaan. En het tweede is, uh, zeg maar, er staat in het artikel dat uh, uh, ik, ik, heb ideeën, of ik had ideeën en daar gingen de anderen mee vandoor. Maar dat was niet het probleem. Het probleem is dat zeg maar, als bijzonder uh, raadslid mag je wel aanzitten aan commissievergaderingen. Je mag vragen stellen. <coughs> Dan mag in zo'n commissievergadering mag niet gedebatteerd of gediscussieerd worden. Dus dat schoot echt niet erg echt op. En als je dan een bepaald standpunt inneemt namens je partijen in zo'n commissievergadering... Dan word je daarop in een raadsdebat wordt je aangevallen. Dat is mij onder andere gebeurd met de hele discussie over, eh, zeg maar over de drie ton die voor ICT eh, op tafel moest komen. een aantal maanden geleden. Waarvan ik toen gezegd heb: van, ik, ik realiseer me heel goed dat die drie ton er toch wel moet komen. Alleen eh, de wijze waarop dat raadsvoorstel was onderbouwd. was zodanig slecht dat je absoluut niet wist waar nu eigenlijk die drie ton toe ging. En ik vind als je praat over gemeenschapsgeld, dat dat, toch, dat, dat in ieder geval wel duidelijk boven water mag komen. Nou, dan gaat Gertone mij dan aanvallen. Nou, ik vind dat Gertone dan wel de laatste is die me aan mag vallen. Want als er, zeg maar, we geloven niet meer in Sinterklaas, maar als er nog een Sinterklaas is, dan is hij zeg maar, in Zandvoort die is die in de vorm van Gertone nog wel aanwezig. Maar die gaat mij dan aanvallen en, ik laat, en mijn fractievoorzitter laat me gewoon stikken, min of meer. Maar nou, even, even, dat is iets terug te terugdraaien. Uh, he? uh, het bijzondere raadslidschap, uh, daar is van bekend. Uh, dat je, uh, wie wist we van tevoren al dat het zou functioneren? Nou, niet helemaal, omdat zeg maar, er is natuurlijk door die commissie opzet, die andere gewijzerde commissie opzet, uh, is er natuurlijk wel wat, uh, wat veranderd ja. in, in het verleden. Was er zeg maar wel ruimte voor discussie. En uh, afgelopen dinsdag was er ook wat meer ruimte voor discussie. met de hele behandeling van het SRO-vraagstuk. Wat. Uh, SRO? Ja. Het gaat over zeg maar, het in beheer geven van het onderhoud. en beheer van uh, sportcomplexen en gebouwen. Even voor, door voor de gemeente. Door de mensen die. Ja, niet door, weten. door aan een, aan een, aan zeg maar een nieuw fenomeen. Uh, dat zou dan SRO Zandvoort BV worden. Uh, die dan het beheer moet gaan doen. Ja. Nou, daar wil ik straks nog wel het een ja. of ander zeggen. Nou, hoorde ik u net oh, zeggen... mijn uh, fractievoorzitter liet me eigenlijk ook vallen in dat onderwerp. Nou, die liet me, zeg maar... ik ga ervan uit dat als je, zeg maar, een standpunt inneemt namens een partij... dat dat dan ook uh, hard gemaakt wordt door de partij. En als ik dan als een vertegenwoordiger dan van die partij aangevallen wordt door een andere partij. En dan ga ik ervan uit dat degene die er dan op nee, zit, dat moment zit dan staat, in ieder geval ja. achter je staat. Omdat, Omdat je zelf, zelf niks kan verderen. zeggen Omdat op dat moment. Ik mag... zelf, ik zat op de publieke tribune met de verbijten. Maar je mag niks zeggen. Even nog over dat artikel. Hè? Want ik, ja. ik neem aan dat dat artikel dat is natuurlijk uh, is dat naar aanleiding van een interview die men heeft uh, afgenomen met ja, jou? Ja, met uh, Jovenesse heb ik daarover even kort gesproken. Ja, maar is het dan niet ook zo dat voordat hij dat in de krant dat hij dat eerst even met jou overlegt om de inhoud daarvan te bevestigen? Of nou, dat is, is dat is in dit geval in ieder geval niet, niet gebeurd. Nee. Oké. Okay. Nou ja, goed, dat is. Uh, voor de volgende keer de weet je dus dat dat zijn. misschien nou, ja, wel handig is. Ik ging ervan uit dat, zeg maar, omdat het ook allemaal niet zo heel erg schokkend is. Ik bedoel, maar zo belangrijk ben ik nou ook weer niet. Nee. Uh, dus dat er niet zo'n uh, zo ophef over gemaakt wordt. Nee. Maar in ieder geval, uh, toen ik dit las, dacht ik van: hey, zo is het niet helemaal. Want dan lijkt het net of ik zeg maar me gepasseerd voelde of wat dan ook. Ja, nou, je blijft, uh, dus, blijft wel lid van de OPZ. Nou ja, ik bedoel maar, kijk, er is bij OPZ is de vraag natuurlijk, wat is OPZ? Nou, daar zijn we eigenlijk wel nieuwsgierig naar, want er is nu zoveel gebeurd in naam of langs OPZ de afgelopen nou ja. maanden. Maar zijn, is dat een vereniging dan? Of is het een stichting? Of? Dat is een goede vraag. Ik heb mij vorig jaar aangemeld bij OPZ en ik heb mijn contributie betaald. Volgens mij ben ik een van de weinigen die contributie betaald of contributie betaald heeft. Mm -hmm. uh, ja, ik zou alleen maar kunnen zeggen van, uh, kijk naar de website van OPZ. Mm -hmm. nou, er is vorig jaar is er een nieuwe website eh, gekomen... Uh, die is sinds mei is die niet meer bijgewerkt. Als je kijkt naar de fractie, dan uh, staat nog steeds de fractie van, vorige, uh, van de vorige fractieperiode... of de collegeperiode staat erop uh, vermeld. Uh, er staat een bestuur vermeld wat, uh, waar meneer Poster als voorzitter genoemd staat... en, uh, en uh, meneer Sutorp nog als penningmeester. Maar ik weet dat hij halverwege dit jaar afscheid genomen heeft. En dan staat Bob de Vries als adviseur. Dat is het hele bestuur. wat je dan ook. Je concludeerde dat OPZ eigenlijk een stuk gebakken lucht is ofzo? Nou, ik wil niet zeggen dat het gebakken lucht is, maar. Eh, ik heb eh, recentelijk een heel stuk geschreven eh, over van wat er allemaal gebeuren moet bij OPZ. Um, en, en dat is onder andere zeg maar, er moet gewoon een fatsoenlijke verenigingsstructuur komen, hè? een fatsoenlijke verenigingsstructuur met een bestuur er moeten moet een aantal zaken gebeuren in, zeg maar, in de hele organisatiestructuur uh, hoeveel leden zijn er nou eigenlijk meneer Simons zegt dat hij 80 leden heeft nou dan ben ik wel benieuwd van wie dat dan precies allemaal zijn uh, is er een financieel kader uh, maar het is wel een van de grootste partijen in het dorp ja, het nou, groot, uh, of het is de grootste, ja, is de partij. De grootste partij dus hoe, hoe, hoe, hoe is het mogelijk dat dan zo'n grote partij die dan toch zoveel invloed heeft want met zoveel mensen in de raad uh, heb je toch wel een aardige invloed dan zo weinig doorzichtigheid heeft in, in de structuur ja dat is een goede vraag alleen die vraag moet u in feite niet aan mij stellen nee, wat, ik, ik, wat, constate, wat? ik constateer alleen maar dat het, uh, dat het, uh, dat het simpelweg zo is ja. uh, maar uh, heb je uh, geen uh, Sorry, heeft u, mag ik jij zeggen geen probleem uh, heb je geen uh, contact met het bestuur of met, uh, met de heren zeg maar, die dan daar uh, verantwoordelijk voor zijn? Nou, dat contact dat had ik wel. Alleen, zeg maar, uh, wat ik net al zei, ik, heb een, uh, ik geloof zes of zeven kantjes heb ik uh, aan het bestuur en aan de fractie uh, uh, geschreven. Over van wat mijn bevindingen zijn over de afgelopen maanden. Ten aanzien van een aantal uh, aspecten. En uh, ja, daar wordt heel narrig op gereageerd. Uh, of, of dat ze bang zijn om transparant te worden of transparant te zijn. Nou, en ik denk dat dat een eerste voorwaarde is. Ja. Zeker als je het dan ook nog op je website zet. Wij, zijn sta, wij staan voor openheid en transparantie. Nou, ja. dat is op dit moment zeker niet het geval. Ja. En dat is jammer. En dat zie je dan natuurlijk ook terug in het hele, in het hele gebeuren. Hè, van, uh, ook de manier van waarop uh, uh, fractieleden uh, aangezocht worden, en benoemd worden, maar ook natuurlijk het hele gedoe rondom je wethouder. Als je dan de grootste partij bent in Zandvoort, en je pretendeert dan iets te zijn, maar je kunt dan niet zelf in staat zijn om zeg maar uit je eigen geleden een wethouder voor te brengen dan is dat niet een teken van sterkte denk ik. Ja. En nu? En wat moet dus, er nu gebeuren? Ja. Nou, wat er nu gebeuren moet is dat, er, dat nu eindelijk eens een keer de mensen die het dan voor het zeggen hebben en dat zijn dan echt Poster en, en Bob de Vries die moeten nu gewoon eens een keer openheid van, van zaken geven. Die moeten gewoon een algemene ledenvergadering wat ervan door moet gaan, uh, uh, uh, oproepen. En we moeten gewoon zeggen: van en nou gaan we gewoon werkelijk een partij zijn. En dan kun je ook wel doen aan opleiding van je fractieleden. Je kunt dan gewoon zorgen voor, een, uh, voor het, uh, het, het, het, het, het opleiden van een stukje, of in ieder geval het vormen van een stukje kader, zodanig dat je in ieder geval voor een volgende collegeperiode beslagen ten ijs komt. Met goede fractieleden en. Uh, uiteraard met, een, uh, met, met, een, met eigen wethouders, zoals dat het geval is. En dan ook geteun, gesteund door een bestuur en leden die er dan ook achter staan. Dat wat? moet er gebeuren. Ja. Ja. Nou, dat klinkt, en klinkt heel helder. Als je dan kijkt naar wat er nu gebeurt is ook met de laatste poging om een wethouder te introduceren. Hè, dat, dat is dan, als je, begrij als je luistert naar de, de krantartikel en naar het groezemoes in dit dorp... Dan is er door iemand van OPZ eigenlijk voor gezorgd dat meneer Blesgraaf niet meer kwam. Nou, ik, denk, ik, ik, ik weet wat dat betreft weet ik dan iets meer en dat is gewoon uh, flauwekul. Dat is, uh, maar je moet, je moet even weer teruggaan denk ik dan in dat geval naar, naar de situatie. We hebben in uh, dit land een, een, uh, twee partijen die de regering vormen. Die uh, in hoog tempo bezig zijn om het hele zorgstelsel af te breken. En daar is de Partij van de Arbeid er één van. Dan ga je als oudere partij, dat is de partij die in feite moet opkomen voor de belangen van de ouderen en de zwakkeren in de samenleving. Dat zijn juist de mensen die zeg maar, in de hoek zitten waar de klappen vallen. En dan ga je dus een prominent lid van de Partij van de Arbeid ga je aanzoeken als wethouder in je, in je gemeente. Nou, ik weet niet hoe je dat als oudere partij moet verkopen aan je leden. Dan ga je dus zeg maar, iemand die in feite het beleid vertegenwoordigt van deze regering voor wat betreft het aanpakken van, van de ouderen, die ga je wethouder maken in deze gemeente. Stel je voor dat je zeg maar, in, in, in Bloemendaal rondloopt straks tijdens de provinciale statenverkiezingen. En jij bent als oudere word je gedupeerd door allerlei beperkingen die je krijgt opgelegd in de zorg. En je ziet meneer Blesgaaf daar volletjes uitdelen voor de partij die dit beleid in feite veroorzaakt. Dat is toch niet geloofwaardig? Absurd. Ja, ik vind het een heel helder statement. Ik kan er niks aan. <laughs> nee, aan ik aan vind dat je de... gewoon, zeg maar, je hebt bepaalde principes als partij. En daar sta je ook voor. En dan kun je het niet, ja. zeg maar, verkwanselen door, door de bubberen. Eigenlijk moet je van tevoren zorgen dat je zoveel, dat je genoeg mensen hebt om, wanneer je dus gekozen wordt. En blijkbaar is er dus hier in de dorp behoefte aan een oudere partij. In ieder geval mensen die dat vertegenwoordigen. Dat je dus voldoende achterban hebt die dat kan invullen ja. in de gemeente. Je zou je wethouderskandidaat ja. eigenlijk van tevoren ja. moeten presenteren. Dat vind ik vindt... het mooiste zijn. Nou ja, dat is in principe natuurlijk ook wel met Hanco en uh, in, in de tijd gebeurd, want die heeft er uh, vanaf het begin geen een geheim van gemaakt dat hij in principe ging voor het wethouderschap. Alleen je moet natuurlijk wel zorgen dat je binnen je partij zorgt voor een kader en zorgt voor, voor opvolging. Ja, en uh, dat is natuurlijk voor een lokale partij is dat altijd moeilijk, hè? omdat je uh, als je uh, een landelijke partij bent, heb je toch het voordeel dat je terug kunt vallen op een wat grotere basis. De instroom van de, uh, opleidingen en dat soort zaken, en dat is voor een lokale partij natuurlijk wat moeilijker. maar ik denk wel dat je daar gewoon wel wat aandacht aan kunt besteden, en dat gebeurt nu naar mijn inzicht volstrekt. Het is te beperkt, De aanbod is te beperkt. We moeten natuurlijk ons heel goed realiseren dat ze maar, in, uh, ik weet niet precies hoe de cijfers liggen voor de gemeente Zandvoort, maar over een paar jaar bestaat 50% van de Nederlandse bevolking uit 50+. Pluss. Dus ja, er denk is dat ruimte dat hier voor, ook vrij hoog is. Ruimte voor een oudere partij. Uh, ja, er is uh, ook, ook duidelijk een behoefte aan, aan, aan een oudere partij, en dat zie je dan ook wel terug, denk ik, in de vertegenwoordiging van. Ja, ja. Maar dat betekent wel een oudere partij die georganiseerd is. En die, die een duidelijke structuur heeft en verantwoording aflegt. en waarom? Ik denk dat dat gewoon een voorwaarde is. Ja. Maar dat geldt voor elke partij volgens mij. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar daar ontbreekt het dan wel aan op dit moment als ik u zou beluisteren. Nou, dat, daar, in mijn ogen ontbreekt het daar ja. heel duidelijk aan. Ja. Ja. Dus dan ligt daar een schone taak voor uh, meneer Simons om dat te ja. doen. Uh, ...of uit te leggen of anders in ieder geval uh, te structureren. Ja. Ik weet niet of dat de taak van meneer Simons is. Ik bedoel maar, we hebben een voorzitter en dat is echt posten, ...en we hebben ja. een adviseur en dat is Bob de Vries. Ja, precies. En meneer die, die, Simons die, die, is ja. slechts, uh, slechts uh, met alle respect oh. fractievoorzitter. Ja, maar de, ja, Die ligt denk ik op de grond van de vuur. Dus de de, de mensen die zelf zien, meneer Simons als OPZ. Ja. Ja, zo wordt dat ervaren. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Dat zou best kunnen. Maar dan ligt er voor deze heren een schone taak. Ja. In ieder geval. Ja. Ja. Ja. Ik, hoop dat dat, uh, ik hoop dat dat nog een keer wat wordt. Ja. Ja. Maar, en ik heb aangeboden om daar uh, zeg maar mijn steentje aan bij te dragen. Alleen daar wordt heel narig op gereageerd. Ja. Want ik heb onder andere in dat stuk ook wel geschreven dat het natuurlijk de vraag is... met alle schandalen die er gebeurd zijn... of dan uh, minister Simons nog wel, wel, nog wel de fractieleider zou moeten, moeten zijn. Ja. En daarmee is natuurlijk wel een beetje een bom gelegd onder uh, dat onder hele openzetten. Uh, met zo'n opmerking. Want het is wel een stevige opmerking natuurlijk. Ja, het is ook wel een stevige opmerking, eentje, maar je moet op een gegeven moment moet je natuurlijk wel duidelijke keuzes maken. Hm. Nou, en als die duidelijke keuzes ontbreken. Ja, dan kun je of zo door blijven modderen of dan toch maar een keer de knuppel in het hoender ook. Ja. Waar, waar ligt dan in dit geval de. Ja, de macht of de, het gevoel van uh, dat meneer Simons daar moet blijven. Want die, die blijft daar zitten. En ik, die naam van meneer Simons komt natuurlijk ook steeds terug... in allerlei opmerkingen en brieven en, en op-, hè, op en aanmerkingen zeg maar, op uh, OPZ. Dus wat, wat, wat maakt het dat hij daar blijft zitten? Nou ja, kijk, als je zeg maar... als je, Ik denk in, in, in een partij waar dus geen structuur is dan uh, zijn het één of twee mensen die, uh, die dan de beslissingen nemen. En zodra er niemand op gaat reageren... Uh, dan blijft dat natuurlijk door... Uh, ja, mag ik zeggen, woekeren? Of modderen. Modderen. <laughs> nou, en ik denk dat op het moment dat er zeg maar, een krachtig bestuur komt... die ja. op een gegeven moment zegt van... ja, sorry, maar we kunnen zo niet doorgaan. Uh, ja, dan, dan verandert er hopelijk wat... Maar dat is al best, ja, dus best met, moeilijk. Zijn. Met meneer Cohen is het natuurlijk ook. Dat, dat, he, dachten, dachten zij ook of men dacht daar ook een krachtige persoon in te hebben. En ja, en daar gaat dan ook van alles mis mee. Dus het is dus heel lastig blijkbaar. Nou, het is op zichzelf is het niet, zo, uh, niet zo lastig. Ik wil het wat dat betreft toch wel opnemen voor Han Cohen. Die heeft zeg maar, in allereerste begin heeft hij gezegd van uh, er is een probleem met dat schuurtje. Wat in feite helemaal geen probleem is. Tenminste, Volgens ik mij vind... zijn er heel veel van dat soort uh, situaties ja, er zijn er in de ja, ja, Als, als dat we zou, dan, <laughs> zouden, dan zouden ze dat allemaal moeten aanpakken. Ja, en hij heeft dat van tevoren heeft hij dat heel deur, keurig netjes uh, gemeld. En toen ja. was het geen probleem. En later blijkt het ineens wel een probleem te zijn. Ja. Nou, ik heb tegen Han ook al gezegd dat ik vond. Dat hij niet handig gemanoeuvreerd heeft. Ja, alleen eh, om nou iemand dan weg te sturen. Kijk, iemand wordt al. Zo Verwijt je dan wel, zeg maar, de leiding van OPZ dat ze hem niet voldoende gesteund hebben of dat ze niet voldoende niet, niet voldoende zeg maar zijn, uh, uh, he, zijn back-up zijn uh, gebleven? Nou, op, op een gegeven moment. Um, kijk. Er bestaan af en toe natuurlijk situaties waarbij je zegt, van er is een onwerkbare situatie ontstaan. En dat gebeurt in het bedrijfsleven ook. Ja. Dan zeg je van, sorry, maar we hebben hier verschil van mening. Eh, onze karakters lopen te ver uiteen. Eh, het is beter dat we afscheid nemen van elkaar. Nou, als dan de keuze is één tegen drie, dan is de, zeg maar, de keuze schouw gemaakt. Dus daarom had Han, had Han waarschijnlijk weggemoet. En dat had ik dan ook begrepen. Alleen om dan iemand zeg maar nog een keer een trap na te geven als zijnde dat hij niet in tegen is, dat vind ik gewoon niet correct. Nee. Uh, want daar had het ook en, niks mee te maken. In feite. Het op, op dat moment had ja, het, dat het ook niks, meer mee, dat had had niks mee. had ook niks meer mee te maken. En dat heb ik op voorhand heb ik dat, zeg maar, toen de eerste, het eerste persbericht uh, verscheen, heb ik dat ook heel duidelijk binnen de fractie heb ik dat kenbaar gemaakt. Dat ik, dat ik het daar absoluut niet mee eens was. En ja, daar wordt dan helemaal niks mee gedaan. En dan krijg je natuurlijk al die ergernissen. Dan krijg je gewoon reactie en dan gaat weer iemand ja. anders aan. Ja, ja, dan reactie. wordt het een soort sneeuwbaleffect. En dan komen de stukken in de krant, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, dat had volgens mij heel makkelijk kunnen, kunnen voorkomen. voorkomen ja. Nou, er is nog een hoop werk te doen. Er is Een hoop werk te doen dat, uh, binnen overzettelijk. Meneer Birten, bedankt voor uh, je wel voor je ja, Heel fijn. We gaan luisteren naar morgen misschien ja. Een Toontje Lager. Een toontje Lager. Oké, okay. ik Gezellig. Goedemorgen, Sand. Voor tegenover ons Kees Metters van de CDA. We, normaal hebben we niet twee uh, politieke nee, interviews. Maar, maar we al. hebben een ja. uitzondering gemaakt uh, ah, vandaag. Ja. Nou, goedemorgen, Kees. Dankjewel. Ik vind het leuk dat ik er ben en dat nou, jullie u uitgenodigd hebben. Dank daarvoor. Ja, het is, uh, de, de uitnodiging was eigenlijk in eerste instantie bedoeld om eens even terug te blikken hè, na, na, het, uh, na de verkiezingen. Ja. De nieuwe fractie, uh, rol als fractievoorzitter. Ja, dat, dat is inderdaad uh, een periode geweest van hectiek. En uh, veel werk, hectiek en veel werk, zo zou ik het eigenlijk uh, kernachtig willen, willen samenvatten. Ik ben hiervoor uh, buitengewoon raadslid geweest, dus ik heb daar wat ervaring mee opgedaan. Maar ik had niet verwacht dat deze periode zo hectisch zou worden. Wel dat er veel werk om ons af zou komen, want dat wist je in de vorige periode ook al. Uh, en dat is niet erg, daar kon ik rekening mee houden. Ja, want uh, als je het laatste half jaar bekijkt, uh, het is het inderdaad een heel tumultueus uh, gebeuren geweest, hè? Absoluut, absoluut. We zijn uh, uh, natuurlijk met een verkiezingsaanslag geconfronteerd. Ja, die standvoort uh, uh, veranderd heeft, aanzienlijk veranderd heeft, verschuivingen teweeg gebracht heeft. En dat geeft natuurlijk ook reacties bij mensen. We hebben vervolgens uh, een uh, uh, coalitie gevormd. En het CDA heeft daar uh, vertrouwen in en heeft natuurlijk ook een coalitieakkoord daarvoor getekend. We hebben een wethouder geleverd. Uh, D66 heeft een wethouder geleverd. En OPZ, ja, die uh, heeft een wethouder geleverd en is nu nog jammer genoeg op zoek naar een wethouder. Ja, hoe, hoe ervaart u dat nou, want al dit de trammeland met name rond uh, issues met OPZ? Uh, het is een coalitiegenoot, maar hoe, hoe voelt dat dan? Uh, niet gelukkig. Wij zien natuurlijk heel graag dat er een wethouder uh, uh, gebleven was. En dat die wethouder met de andere twee wethouders... ...volop gas uh, gegeven zouden hebben. En uh, dat is niet gelukt, dus dat vinden we heel jammer. Uh, het is natuurlijk wel zo, en dat is politiek... ...dat het niet onze verantwoordelijkheid uh, primair is uh, om een wethouder uh, te leveren. Uh, en dat het een zaak van OPZ is. En uh, ja dat is, dat is een gegeven, dat is een politiek gegeven. Ja precies, dus dat is de rol van OPZ in wezen die dan ja. uh, moet zorgen dat het in orde komt. Ja. Absoluut, absoluut. En, uh, ja, en, en uh, wat dat betreft ben ik wel blij dat uh, twee andere wethouders Zandvoort aan het besturen zijn. En ik vind dat ze dat op een, uh, een, uh, een goede manier doen. En dat we twee enthousiaste uh, wethouders hebben, want anders zou het heel moeilijk uh, geweest zijn volgens mij. Ja. Heeft dat wel gewerkt uh, zeg maar, om eerst uh, bijzonder raadslid uh, te zijn... En dan een klein beetje te kunnen kijken. Hè? Je mag meekijken, maar je mag ja. niet zeggen. En, ja. Ja. Ja. Dat ah. lijkt me trouwens ook heel lastig hoor. Om dan daar te zitten en zeg maar dingen te horen. En dat je denkt van ja, ja, ja. ik wil graag even wat zeggen. Nu mag je wel wat zeggen. Ik mag zelf stemmen. Hè? Mag stemmen. Als fractievoorzitter zit ja. ja. ik in het presidium en een seniorenconvent en dat soort zaken. Ja. Dus wel promotie gemaakt. Maar dat is zeg maar na, na zo'n periode van. Uh, nou ja, ja. Nou, het is een Zonder raadslid. Het is een, het is een hele goede leerschool geweest, vind ik zelf. Want uh, ik heb de gelegenheid genomen. Ik ben uh, toen gestopt met werken na 42 jaar. En ik heb de gelegenheid genomen om stukken goed te lezen, om de raadsleden te kennen, om te weten. Uh, hoe het politiek eraan uh, toe gaat. Uh, hoe de verhoudingen binnen een raad liggen. Hoe de verhoudingen tussen raad en de wethouders uh, uh, zijn. En daar heb ik erg veel van geleerd. Dus ook veel onderwerpen daardoor meegenomen. Die, no die nu nog spelen. De drie decentralisaties. En natuurlijk iets wat in de vorige periode ook al in gang gezet is. Dus je, je gaat daarin mee. Dat is ook de reden waarom. ja, In ieder geval vind ik zelf wel wat kennis van zaken heb. Uh, inmiddels uh, van de materie. Dat moet ook. Daar zit je wel voor. Je moet je natuurlijk wel goed inlezen en weten waar het over gaat. Ja. Ja. Dat is hey, dat nou, als, als u dan zo'n raadsvergadering meemaakt... en u ziet wat er gebeurt met zo'n partij als OPZ... en in het CDA is het redelijk rustig allemaal... heeft u niet zo'n gevoel van... Uh, eigenlijk ben ik wel blij dat het bij mij zo gaat? Ja, dat ben ik zeker. Ja. Volmondig, ik, ik, eh, volmondig ja, zeg ik hierop. Ik ben uh, erg blij dat dat uh, in ieder geval niet voor uh, het CDA uh, geldt. En uh, in dat opzicht uh, vind ik het... Uh, ja, voor een 75-jarige Simons... dat hij overeind blijft. Dat is op zichzelf een prestatie. Ja. Uh, ja, dat, uh, ja, dat is wel knap, ja. Ja, ik vind dat gewoon knap. Uh, uh, want het... Uh, uh, ja, ik heb natuurlijk half geluisterd... wat hiervoor uh, gebeurde en zo. En uh, ja, dat is lastig... als je dat niet in de partij zelf... met elkaar kunt bespreken. En daar ook kunt laten. Want daar hoort het ook te houden, vind ik, uh, dat soort zaken. Ja. De oudere zorg is natuurlijk ook een, een stukje hè, belang van het CDA. Hè? Ja. De, de, de gemiddelde leeftijd in Zandvoort en ook de gemiddelde leeftijd denk ik in de raad... is uh, zeker de, ja. de leeftijd waarin mensen zeggen van nou dat, daar heb ik ook belang bij. Omdat, ja, ja. Nou, ik moet overigens zeggen dat ik, dat ik het heel plezierig vind dat er ook andere geluiden dus zijn. En uh, als je naar D66 kijkt, die ook in de coalitie zit, zie ik daar jonge mensen. En ja. dat is heel plezierig. Uh, Laura van der Plas en Helmsen. Uh, ik zie het bij het CDA en Jan Beelen bij ons. We hebben een uh, Kevin uh, Stefan, een secretaris. Allemaal jonge mensen. Dus uh, wat dat betreft, Goeie uh, vergeleken, met, vergeleken met vier jaar geleden, is het er qua leeftijd, in dat opzicht, zijn er wel jongeren gekomen. Ja. Dat geldt ook voor SP, zag ik, of uh, sociaal Zandvoort. Dat is een goede zaak. Ja. Goede ja. zaak. Ja, dat is ook mooi, hè? want anders dan krijg je moet, een moet, vertegenwoordiging. Ja. We moeten het doorgeven, we moeten het doorgeven. En natuurlijk vergrijst uh, Zandvoort, dat is duidelijk. En dat zie je ook aan de onderwerpen die er, die er liggen. He? Een vierde deel van de mensen boven de 65 met een paar jaar. Dat is natuurlijk wel veel. Dat heeft Vraagt allerlei antwoorden op woningen, op zorg, wat u net aanhaalde, aanhaalde, en dat soort zaken. En daar moeten we natuurlijk voor gaan. Daar moeten we goed mee bezig blijven. Ja, de, de zorg en, wordt tegenwoordig steeds meer bij de gemeente neergelegd. Hè? Dat is een ja. nieuwe ontwikkeling. Ja, ja. Dat, uh, is dat goed uitvoerbaar nu met een, een raad die toch wel heel erg rommelig is op dit moment? Ja, ja, het, is, ja uh, het, is goed, het is uitvoerbaar. En, uh, het is natuurlijk zo dat de CDA landelijk daar niet gelukkig mee geweest is. Maar ik vind dat het er niet meer toe doet. Want je moet uitgaan van een feitelijke situatie zoals die is. En dan moet je dus... Nou, wij zijn de bestuurderspartij als CDA. Dan moet je er ook voor gaan. En het beste daarvan maken. Nou, het beste daarvan maken... Uh, betekent in elk geval dat... ...de drie decentralisaties op orde zijn op dit moment... ...in die zin dat de inkoop geregeld is... ...dat mensen dus uh, uh, hun zorg blijven houden volgend jaar... ...en dat er ook kennis aanwezig is. Ik vind dat dossier is een, op dit moment wat Zandvoort betreft... ...als je de landelijke toets ook neemt... Uh, een, uh, een, uh, een voldoende scoort dat. En er zijn natuurlijk heel veel vragen. En uh, uh, de regelingen zijn zo verschrikkelijk ingewikkeld... ...en die veranderen uh, voortdurend... ...dat het ook lastig is voor mensen. Mijn moeder... Heeft zelf ook zorg nodig, WMO in Zandvoort hier. Die krijgt brieven van allerlei instanties. Die ja. begrijpt ze echt niet. Dus ze heeft echt kinderen. Afsnopen, he? ja, ja. Dat is absoluut een ramp, die bureaucratie en het taalgebruik wat, daar, wat daarin zit. En dat schept verwarring. En onzekerheid, ja, zeker. onzekerheid. is het slechtste, is het slechtste ja. wat mensen kan overkomen. Maar met uh, Bluis, met de twee wethouders die aan dit dossier zitten, ben ik ervan overtuigd. En uiteindelijk ook. Uh, de instemming van de Raad. Want uh, op, uh, op dit terrein heeft de Raad natuurlijk ook volledig ingestemd. Uh, als het gaat om de regionale handelijke samenwerking van de 3 D's centralisaties is de raad uh, daarin duidelijk geweest. En die heeft dat gesteund. Ook de oppositiepartijen. Ja oké. Okay. Het draait Alles natuurlijk allemaal dus geld. Het kan dus gewoon hè? per 1 januari beginnen en dat ja. gaat gewoon soepel lopen. Mensen houden uh, wat ze op dit moment hebben ja. Er komt natuurlijk wel gesprekken over de mate waarin. Uh, en uh, daar kan ik echt niet op vooruit lopen wat dat betreft. Uh, er zitten wat onzekerheden in. Maar uh, het is niet zo dat er niemand meer aan de deur komt hoor. Op 1 januari. Gelukkig niet. Gelukkig nee, zou niet ook zonder werk zijn, dat want ik werk de in de he? wijkverpleging. Dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet <laughs> moeten we doen. doen. Nee, nee, nee maar, maar er is, is natuurlijk is heel af. veel zorg nodig en ja, het is het is nu best wel lastig om te werken. Ook ik, bedoel, ik werk zelf in de wijkverpleging en nee. ik weet. Je krijgt een indicatie voor mensen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, van een half uur. Ja. En uh, dat is niet altijd volledig in te vullen. Je kunt ook niet bij iemand van 90 jaar als je binnenkomt zeggen. Nou, hup, hurry up, want uh, ik heb een half uur. En over een half uur moet ik klaar zijn, want dan moet ik de deur weer uit. Want als je dat dus niet binnen dat half uur doet, dan ga je over de tijd heen. Nou, dat geeft ook uh, problemen. Dat is geen fijne... Dat is geen fijn gevoel hoor om, uh, om mee te werken. Ja, er is een enorm verschil tussen praktijk en theorie. Ja, in dit absoluut, jaar. absoluut ja. Dat, uh, dat scheelt heel veel. En er zijn ook andere vragen natuurlijk. Zin in het leven, zingevingsvragen en dat soort zaken meer. Even die uh, arm op de schouder. Even die arm op de schouder. Herkenbaar uh, uh, wat u zegt. Gelukkig hebben we wel, en dat vind ik wel, een enorm pre-instant voor het sterk verenigingsleven. En dat hebben ze ook, vind ik, Stanford heeft het goed voor elkaar om pluspunten zijn centrale rol te geven. Zeker. Ook als het gaat om de vrijwilligers. Ik ja. kom er regelmatig. Ik zie veel mantelzorgers daar met elkaar in gesprek. Ervaring uitwisselen. Ja. Die, uit te die, hebben, die Ik hebben vind een er... hoop te verduren hoor, die mantelzorgers. Nou, nou, dat is echt nou, nou. wel heel zwaar. Me mee eens. Mee ja. eens. Ja. Nou, we hebben het vanochtend uh, een uurtje geleden gehad over de vrijwilligers. Dat Zandvoort standvoort eigenlijk behept is met zo heel veel vrijwilligers. Ja. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja. Dat, is, dat is de waarde van het, uh, van het dorp ook. Ik kom hier aan uh, fietsen. Ik rij langs de krocht. Ik zie dat ze van zijn voor de uh, toneelvoorstellingen vrijwilligers en zo. Dat kleine het gezellige theater wat we hier hebben. ja, Dat is Zandvoort. En uh, dat moet vooral zo blijven. Dus geen grote supergemeentes. U kent CDA standpunten daarover. Absoluut niet. Bouw het van onderop aan. En hou ook alsjeblieft de invloed. Als het om beleid gaat. Want dat was ook een van de punten in de politiek natuurlijk. Gaan wij nog wel ergens over. Maar nou, wij gaan over het geld. Wij hebben het budgetrecht. Wij hebben de, in de uh, inkomstoeslag voor bijstandsmensen. Hebben wij op 110% gezet. He, met een bijna voltallige raad op de na in dit geval. En wij, het is heel leuk om te zien dat Haarlem het toen overgenomen heeft, die opmerking. Dat die ja. dus ook uh, daarvoor zijn gaan staan. Ja. Dus daar gaan we wel over, moeten we absoluut zo houden. Belangrijk voorstand. Dat is ja. duidelijk. Even, even terug naar de actualiteit. Ja. Uh, CDA is een van de ondertekenaars van de motie over het onderzoek... van een eventuele samenvoeging van VVV in het pand van museum. Of, of elders. Ja. Dat is een beetje verwarrend uh, eigenlijk uh, gemotiveerd uh, in, in die motie. Ja. Wat, wat, wat is nou precies de bedoeling? De bedoeling is dat we uh, dat goed, dat, ja, dat is niet nieuw, maar dat we wel kijken naar die VVV, of dat ze op een locatie zitten die niet de meest ideale situatie geeft, dat we een hoog bedrag betalen aan huur daarvoor en dat we op dit moment daar tegenover uh, leegstand hebben. Uh, in, uh, en dat wordt alleen maar sterker. We hebben leegstand zo direct als het gaat om het gemeentegebouw, daar komt absoluut ruimte vrij, flinke ruimte vrij als de ambtenaren uh, overgaan naar Haarlem. De blauwe tram heeft uh, ruimte, uh, ruimtevrij. Uh, nou, soms het museum. Zou ook een optie kunnen zijn. Alhoewel dat inmiddels, en dat is natuurlijk heel sprankelend geweest in de afgelopen commissievergadering, eh, donderdagavond in de commissievergadering Samenleving. Eh, er, eh, wat Santos Museum betreft. een heel andere opening eh, gemeld is door twee ja. insprekers daar die in een stichtingsbestuur zitten. Ja, dat, dat heb ik ook gehoord. Alleen dat is echt toekomstmuziek. Een praatje over 2017 of zo, eer dat gerealiseerd is, hè, zoiets? Nou. Dat hoeft niet, uh, uh, inderdaad, uh, het gaat vaak niet zo makkelijk, maar uh, met grond verwerven... Uh, met een bouwplan dat blijft binnen het bestemmingsplan. Uh, particulier initiatief in dit geval. Uh, ook de exploitatie volledig uh, particulier. En Is dat, dat zou niet dan... een beetje gevaarlijk, een particuliere exploitatie, omdat je dan uh, misschien een lijn krijgt die uh, vanuit die particulier wordt uh, ingezet en niet vanuit het beleid wat je uh, als gemeente zou willen hebben? Ja, nou ja uh, het gaat uiteindelijk wat ze, wat ze, zoals ze het uitgelegd hebben afgelopen donderdagavond, en daar hou ik me dan maar aan, wat er door die twee mensen gezegd is, gaat het om een museum. En uh, wat we in het, uh, museum, het woord museum vooral hebben, is veel cultureel erfgoed. Ja. En uh, uh, ook wel wat verenigingsleven en vergaderingen die daar gehouden uh, worden. Uh, dat hoeft elkaar absoluut niet te, uh, niet te bijten. Uh, CDA zegt, en met ons ook de overige uh, raadsleden die uh, van de week aanwezig waren... Wethouder, uh, gaan dat uh, verder onderzoeken. Ja. U heeft de ruimte om onderzoek te doen. En particulier initiatief. We weten dat we zuinig aan moeten doen. We weten dat we aan een kerntakendiscussie komen. Wat is wel belangrijk, wat is niet belangrijk of minder belangrijk. Hoe gaan we met dat geld om? Daar past dit op dit moment heel goed in. En we moeten letten op natuurlijk mensen die er nu alle moeite voor doen. Om het museum overeind te houden. En daar goed mee bezig te zijn. Wij gaan ervan uit dat de wethouder met die mensen... ...in gesprek gaat. Ik heb zelfs begrepen dat hij in gesprek geweest is al. En dat ook zal doen uh, bij deze nieuwe ontwikkeling. Ja, dus en vandaar de, die de, motie de, dus de in zijn nieuwe ontwikkeling, dat is natuurlijk nog een heel vaag begrip. Hè? Terwijl de, de, de, de werkelijkheid is op dit moment... ...het VVV zit in een heel duur pand. In de Bakkenstraat afgelegen. Hè? Moeilijk te bereiken voor toeristen, laten we het me eerlijk zeggen. Het Absoluut. Is, uh, Absoluut. Daarnaast zit het museum, wat heel goed draait op het ogenblik... ...wat steeds meer opkomt op een prachtige locatie in het dorpsplein... waar je natuurlijk een, ook een VVV in zou kunnen zetten... Dus ja. samen met het museum, dan bespaar je als gemeente heel veel kosten. Ja. En tegelijkertijd heb je de win-win situaties. Want alle toeristen zien gelijk dat daar een museum is. Dus dat gaat door. Ja. En de toeristen komen in, op het dorpsplein, hè, op een centrale plek ja. in Zandvoort. Ja. En ja. ook die, die ruimte die dus straks vrijkomt in het gemeentehuis... wat je dus vertelt, ja. dat is natuurlijk ook een enorme optie. Want... Ja, het enige wat je daar dan wel zou hebben... zou de ingang zijn en dat je dus het gemeentehuis dan ook open moet hebben en he, daar moeten faciliteiten voor komen natuurlijk, ja. voor he, het bereiken, want het museum is natuurlijk op zondag open en het gemeentehuis niet. niet ja. Dus veiligheidsaspecten, dat is veiligheidsaspecten, natuurlijk. dat is natuurlijk wel een heel groot uh, iets. Ja. Ja. Maar goed, het is wel ruimte die dan beschikbaar komt, dus het geld ja. wat je anders zou hebben voor huur, zou je dan in die beveiliging dit, kunnen steken. Dit geeft, dit geeft heel veel mogelijkheden en dit is, dit is nu echt wat Zandvoort nodig heeft, mogelijkheden en mogelijkheden ja. onderzoeken. Ja. En ik wilde dit nog wel even over zeggen, dat, dat natuurlijk wel gezegd is door de raad in 2013 dat we zouden gaan naar het verzelfstandigen van het museum. En dat uh, de, uh, in de vorige... Uh Periode nog uh, geen geld vrijgemaakt was voor dat Zandvoortsmuseum Museum. als het gaat om de formatieplaatsen. We gaan het wel afbouwen, dus daar heeft hij absoluut een punt. Kun je dat dan nog financieren? Volgend jaar een halve formatieplaats, 2016 niet. En vergeet ook niet dat op dit moment wel 200.000 euro naar exploitatiekosten gaan. in het Zandvoortsmuseum. Museum. Dat is toch veel geld. Ja. En dat geeft absoluut deze ontwikkeling. En je moet het afwachten, natuurlijk. Maar wat we vooral moeten doen is. Alles wat Zandvoort vooruit kan brengen in perspectief. In dit geval op cultureel gebied moet je aangrijpen en er moet alle moeite voor gedaan worden. Je weet het, de coalitie heeft gezegd, denk in mogelijkheden. Als het kan op zoveel mogelijk terreinen en niet op basis van kan het wel en uh, moeten we niet daarop letten. Dan uh, geeft het dat probleem, dat schiet niet op in Zandvoort. Als we uh, zo het gaan het denken. trekt natuurlijk heel veel mensen naar Zandvoort en die geven dus ook geld uit in het dorp uh, over het algemeen. Dus het is wat dat betreft wel een heel belangrijk iets zo'n museum. Absoluut, absoluut. En het, het, uh, het kan alleen maar versterken het culturele aanbod wat dat betreft. En nou ja, wij, uh, uh, zijn er van, wij zijn ervan overtuigd dat het een uh, optie is waar je verder mee moet gaan zoals ik eerder gezegd heb. En dat gaat dus gebeuren. De, de motie is ingediend. Uh, wanneer komt de wethouder daarop terug? Wanneer komt? Wanneer, wanneer komt men daarop terug dan? Uh, op het uh, onderzoek, want het, uh, er staat niet bij hoe dat eventueel gefinancierd wordt dat onderzoek en wie het onderzoek gaat doen. Nee, dat staat, er, dat staat er niet bij uh, wat dat betreft. Het is aan de wethouder om daar, uh, daar verder mee om te gaan. Ik kan daar op ja. dit moment niet iets over, uh, nee. over zeggen wat dat betreft. Want, uh, nou, dan zijn we heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ja, ja dan dan dan zo is het. We dat zo af. Het. En, uh, als er nieuws is, dan uh, ja. horen we dat graag. Ja, hij zal ons op de hoogte houden, Gert-Jan Bluis. En daar ja. ben ik van overtuigd. Net zo goed ja. als dat afgelopen donderdag uh, dus gebeurde. Na het lezen ja. van de Zandvoedse krant hebben we de actualiteit gekregen... met de twee insprekers die in het stichtingsbestuur zitten. Ja. Ja. Dus we gaan het zien allemaal. We gaan het zien en horen. We gaan een hoop zien en horen in Zandvoort. Okay. En op zichzelf uh, hebben we natuurlijk een begroting gehad. En dat uh, is toch belangrijk, vind ik, om te noemen. We hebben 17 raadsleden. En uiteindelijk hebben we wel 14 van de 17 raadsleden voorgesteld voor een begroting. Ja. En dat is een goede zaak. Want als je de begroting niet goedkeurt, is er ons ja. jaar geen ja. geld. Nou, dan en dan dan gaat dan de provincie niet 40 goedkeuren. Dan. En dat is toch wel een raadsbrede ja. meerderheid. Dus ondanks ja. meerderheid alle perikelen... Dat is heel belangrijk. Ondanks alle perikelen wil, toch ik, toch hier, wil ja, ik Ja, ja. ja absoluut. Het dus is 14 van de 17... Is. is veel. En ik zelf ben ervan overtuigd dat uh, de mogelijkheid om naar elkaar toe te groeien, dat die aangepakt gaat worden en dat uh, dat, dat gaat lukken. Ik, ik zal op een gegeven moment wat narigheid betreft en uh, wat moeilijk te verteren situaties vanuit het verleden, dat zal toch wel wat weg We moeten moet er eens een keer een punt achterzetten. Ja. En Absoluut. Een, een mooi besluit. Een dikke hamerslag. Oké, bedankt voor je komst. Kijs ja bedankt. En, Graag gedaan. Luisteren Succes met jullie programma. like a hammer If I had powers to Then I would tear down the ghetto And I would bring you songs of love And every child of tomorrow Safely in his bed And hate would die of starvation Wish it was Wish it was Wish it was today it was Wish it was Wish it was today Toch, wat, ja, ja ja ja, ja. Live vanuit we hebben, Hoogland. We hebben, we de, hebben de muziek gehad. een beetje ingekort, omdat we anders ja. onze volgende gast niet voldoende tijd kunnen geven om haar verhaal te doen. En dat is heel belangrijk natuurlijk. We Absoluut. hebben nou, de politiek, we zijn afgesloten met een, in ieder geval een positieve gedachte. Het ja. is fijn voor de, de zon begint ook te schijnen buiten. Dus dat betreft is mooi. Tegenover ons Lianne Jongert. Uh, je hebt een praktijk voor mesologie. Ja. Al tien jaar, dat is de reden dat we je hebben uitgenodigd. Ja, leuk. Even terugschakelen, wat is nou precies mesologie? Uh, mesologie is een reguliere alternatieve geneeswijze. Waar, uh, dus wat ik al zeg, regulier. Dus de uh, anatomie, fysiologie, pathologie. Uh, nou, alle reguliere vakken spelen een hele grote rol. Maar daarbij de Oosterse geneeskunst. En dan kun je denken aan uh, Ayurveda, uh, Chinese geneeskunst. Uh, nou ja, acupunctuur, dus de medianen. Ja, uh, psychologie. Nou, het is een hele brede kijk op de mens. Dat is het voor van mesologie. Hè, want het is... Je kijkt niet naar uh, één symptoom, je kijkt naar de hele mens. Denk, oh, heb ja. jij een medische achtergrond? Ik heb een medische achtergrond, ja. ja. Okay. Dat was ook. Uh, hè, ik, ik was uh, al heel lang uh, dialyse En ik had al van alles nog wat gedaan: touch for health, voedsel, reflexologie. En ik wilde eigenlijk, uh, hè, er is meer dan uh, het westerse genees uh, op het geneeskundige gebied. En toen zag ik een vacature van. Uh, de mesologie. dus uh, dat is in Amsterdam, zit daar het Integraal Medisch Centrum. En die, uh, ver, uh, ja, die, die geeft daar uh, de opleiding voor uh, mesologie. En toen kon je een dag meelopen. Ik dacht, nou dat is leuk, dan ga ik eens kijken wat het is. Nou, het was gewoon van: dit Dat is, was het. Is <lacht> daar zit alles in en daar kan ik alles in kwijt. En, uh, dus uh, toen ben ik de opleiding gevolgd en die duurde vijf jaar. Daar zit dan één jaar kooschappen uh, bij in, zeg maar. Dus na die opleiding. Uh, moet je ook je theorie natuurlijk uh, ten uitvoer gaan brengen. Daarna ben ik in het IMC blijven werken als uh, therapeut. Toen moest ik nog mijn proefschrift schrijven. Want uh, nou ja, vijf jaar studie was niet genoeg. Je moet ook dat afsluiten met een... Uh, proef... Het is een studie van vijf jaar. Ja, het is een Pittig. vijf jaar, ja. En dus ik heb een proefschrift geschreven samen met een collega-mesoloog. En uh, dat hebben we verdedigd. Dus nu ben ik uh, gediplomeerd. Dus ik heb nu de titel. En ik ben ook uh, lid van alle verenigingen. Want je moet, hè, en zeker nu je ziet met al die verzekeringsmaatschappijen die de eisen steeds hoger hebben, moet je aan veel eisen voldoen. En daar doe ik dan ook aan. Ja. Maar uh, ja, het is een geweldig vak. Ja. Hoe, hoe kom je aan uh, je uh, cliënten? Hè? Want we zeggen tegenwoordig geen patiënten meer. Nee, we zeggen cliënten. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe ja. kom je aan je cliënten? Nou, dat gaat met name uh, via mond tot mond reclame. Want uh, wij worden gelijk getrokken met artsen. Wij mogen niet uh, zeg maar, uh, reclame voeren. Hè? Ik kan geen advertentie zetten in het Zandvotsnieuwsblad. Dus ik ben blij dat ik vandaag weer... <laughs> je, je mag gewoon op de radio. Ja, precies, ja. Ja. Maar goed, wanneer komt iemand uh, naar jou toe en gaat dan bijvoorbeeld niet naar... Um, nou ja, nou ja een, een reguliere arts mag ik niet zeggen, want ja. dat klinkt een beetje ja. raar natuurlijk. Ja. Maar wanneer, wanneer verwijst men naar jou? Uh, nou, meestal zijn het mensen die al jaren in het reguliere circuit lopen met chronische klachten. En uh, ja die daar niet uitkomen, die met die klachten blijven lopen, omdat het niet gevonden wordt op de een of andere manier, die komen bij mij, maar er komen soms ook, uh, ik heb nu ook een meisje van zes met, uh, met reuma, dus kom, en ik heb ook al baby's, weet je wel, het is dus maar net uh, wie er dan komt, hè? als mensen al bekend zijn met meestal het is natuurlijk nog niet zo lang een bestaand beroep, het is pas sinds begin 1990, dus het moet echt nog bekendheid uh, krijgen. Het moet ontwikkeld worden mensen nog. Ze weten nog niet wat mesologie is. Maar dan moet je dus wel een arts hebben die dat weet of die ja. daar in ieder geval achter staat. Hè? Ja. En, en dan is zegt van zo. nou. Ja. En wat is dan, wat is dan uh, het moment waarop een arts uh, zegt van nou, dit, dit, dit, hier ga ik niet mee uh, naar het ziekenhuis, maar die moet naar uh, de mesologie. Ja. Wanneer bijvoorbeeld? No ah, ja. Kun je een voorbeeld noemen? Iemand kiest daar zelf voor. En als iemand bijvoorbeeld heel veel darmproblemen heeft en er is regulier naar gekeken en ze hebben niks gevonden, uh, dan, dan ja, komt iemand bij mij. Maar ook mensen komen zelf hoor. Uh, ja. ja. Als ze denken. Van, ja, het, uh, je schrijft op je site dat het vooral ook is hoe mensen met chronische klachten. Ja, ja. ja, regulier is natuurlijk heel mooi inderdaad voor het. Uh, uh, Acute, hè, Als je een acute blinde hebt of je breekt je pols, ja, daar kan ik niks mee. Ik kan geen uh, pols helen natuurlijk nee, nee, nee. of uh, een blinde darm verwijderen. Dus het zijn inderdaad vaak chronische klachten. Hè, of baby's die bijvoorbeeld via een keizersnee zijn geboren. Die daardoor de darmflora van de moeder niet mee hebben gekregen. Dus de weerstand niet. Hè, dat is natuurlijk heel belangrijk, die darmflora. Dat die weerstand niet goed uh, is uh, gestart, zeg maar. Dus die kinderen met, die krijgen dan extreem vaak of darmklachten. Eh, dus die krijg je dan. Maar met name inderdaad mensen met chronische klachten. En dan, en dan kijk je naar het algemene beeld. Hè? Dus iemand komt nou ja, binnen ja. Hè, met, met darmklachten de, om maar even wat ja. te doen. En is, is het dan dat jij de keuze gaat maken tussen bijvoorbeeld acupunctuur of tussen acupressuur. of tussen al die mogelijkheden die er dus zijn in, in de behandelwijze? Ja. ja, nou, ik doe geen acupunctuur. Uh, ik heb dan met iemand zeg maar de eerste intake, dus we hebben dan een anamneseformulier ingevuld voor die tijd, Dat heb ik doorgelezen. En dan uh, ga ik dingen aan ze vragen. En dan zie ik iemand voor me zitten, en dan zie ik het haar, de ogen, de oogbit, de nagels, hoe iemand eruit ziet, de huid, dan heb ik al heel veel informatie. Dan uh, ga ik uh, pols voelen, op de pols zitten Chinees gezien ook de organen. Dan mag je je tong uitsteken, Dat mag alleen in de praktijk. Daar zitten ook je organen. En dan vraag ik of iemand plaats wil nemen op de stoel. Dan ga ik lichamelijk onderzoek doen. Dan ga ik voelen hoe de organen zich verhouden. En dan ga ik alle medianen doormeten. Elke medianen is een orgaan. En elk puntje van, het, uh, van die medianen is weer een bepaalde functie van dat orgaan. Ja. Nou, dan heb ik een heel plaatje, zeg maar. En dan kan ik dus bedenken van, nou... Uh, Misschien gaat het fysiologisch daar niet goed. Hè? Dus misschien moet het kan aan het voedsel liggen, het kan, het kan aan het voedsel, het van alles zijn. Het kan zijn. aan relatie, het kan aan het werk. Het uh, kan aan heel veel dingen liggen, aan allergieën. Hè? Dus je moet dan... dan heb je dus een specifieke uh, uh, vraagmethode, lijkt mij. Waarin je ja. dus zeg maar. ...gestuurd wordt door dat wat je gezien hebt in het, in het fysieke onderzoek... Ja. ...en dan ga je sturen en dan ga je kijken waar kan ik wat verbeteren. Ja, wat kan, kan ik fysiologisch die mensen weer de goede richting opsturen. Ja. En soms heb je aan een paar behandelingen genoeg... Hè, ...door uh, de cellen weer uh, eventjes wakker te schudden van jongens... We zijn Moet dat dan herhaald worden of is dat vaak voldoende uh, zo'n behandeling... Uh, dat, me, dat je mensen iets meegeeft bijvoorbeeld van nou je kunt beter uh, vermijden om pff, noem maar wat tomaten te eten of chocola of ik noem maar wat uh, of ja. bepaalde vetten niet meer te ja. eten ja. en als dat ze zich als... dan daaraan houden dan ja. zie je dus dat bepaalde chronische klachten dus kunnen ja. verdwijnen. Ja, dat hm. ja. doe ik ook want het is heel leuk, want je gaat je vraagt erover over allergieën. Uh, dat vond ik heel vervelend eigenlijk van de meeste. Slogan, want je kunt dan inderdaad iemand alleen maar naar huis sturen van ja, sorry je mag geen paprika meer eten. En, maar ja, soms zit er toch verwerkt in een product waarvan ja. je niet weet dat het erin zit. Dus dan krijgen de mensen toch hun klachten weer terug. En toen had ik iemand behandeld en nou, die had ook allerlei allergieën. En die is toen bij een terecht terechtgekomen. Dat is uh, een, uh, een therapeut die uh, op de allergieën inwerkt, zeg maar. En dan komt de kinesiologie de hoek om uh, zetten. En die cursus of opleiding, uh, daar ben ik nu mee bezig. Dus dan kan ik, zeg maar, uh, iemand die een allergie heb, heeft... Kan ik uh, ook helpen met de naad? Dus dat is echt prachtig, dat ja. is een hele mooie aanpak. Het sluit heel mooi Zijn aan, jawel. natuurlijk. Dus, ja. Ja. Ja. We hadden je uitgenodigd omdat je al tien jaar die praktijk hè, ja, hebt. Ja. En waar is die gevestigd? In de Pasteurstraat nummer 14A, op het plein bij de Vomer. Ja, is, oh. want De straat is natuurlijk aan oh, de andere ja. kant, het is dus heel verwarmd, maar we zitten dan aan het pleintje. Aan het pleintje. Ja. Ja. Nou, ja, tien jaar al, dat is een mooi ja. succes. Dus, uh, nou, ja. we kunnen eigenlijk wel zeggen ik heb of, uh, helemaal niet geweten dat jij er was. Nee? Nou, dat is. Nee, nou, ik nee. ik, dan ik dan voel het mijzelf. Ja, voor jouzelf ja. een hele eye-opener. Ja. wel, uh, ik werk in de wijkverpleging en okay. Uh, okay. ben wel heel erg geïnteresseerd in, uh, in deze dingen. En ik denk ja. dat inderdaad dat er veel meer kan dan wat er op dit ogenblik uh, gedaan wordt uh, ja. met mensen. Ja, dus uh, nou, oh, mooi. Uh, de de website ww.Mezoologie uh, ja. ja. Klopt. Klopt. Ja. Ik heb of, net even stiekem gekeken op mijn. Mijn iPadje. En uh, daar, ja, ik, ik, ik zie daar heel veel dingen die denk ik heel interessant zijn ook voor mensen om te kijken. Dus ik kan iedereen die uh, daarin geïnteresseerd is adviseren, ga eens kijken op die website. Okay. Want die is, uh, die is mooi en duidelijk. Oké. Okay. Okay. Nou, Janne, bedankt uh, voor je komst. Wij gaan uh, afsluiten met wat muziek voor Randy Crawford, geloof ik. Ja. Oké. Dank je wel. Ja, is en vast. we zijn weer even terug, want we hebben heel korte tijd, want we moeten even bedanken. Hotel Hoogland ja. gaan we ja, bedanken. Ja, voor, de, voor de, de locatie natuurlijk en de sponsoring. Techniek in handen van Thomas de Jong. De redactie van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie van Gerrie Rutte. De koffie kwam ook vandaag van Yvonne. De presentatie was van... Irene de Jager. Rob Petersen. Ja, inderdaad. Dank je wel. Uh, ja, we wensen u allemaal een heel goed weekend. Uh, we wilden nog van alles in de agenda vertellen. Maar ik geloof niet meer dat dat we, gaat lukken qua tijd. Nee. We, hebben een, uh, we hebben een heel, heel strak en vol programma gehad ja. deze week. En uh, alleen maar leuk dat er, uh, er zoveel ja. te vertellen is uiteraard. Ja, zeker. Zandvoort leeft en dat ja, is Zandvoort mooi. Leeften, en we hebben natuurlijk donderdagochtend herhaling van dit programma. Ja. En daarna ook via Uitzending Gemist... Uh, we gaan en eruit. Goed goed fijn weekend allemaal. Weekend allemaal. Tot de volgende keer.